Verder werden enkele tientallen mensen aangehouden voor verboden drugsbezit. De Decibel Festival in Hilvarenbeek trok tienduizenden bezoekers. Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is opgelopen tot 420, een record. De Nederlandse aardoliemaatschappij haalt gas uit de grond en de bevingen zijn daarvan een gevolg. Schade die door een beving is veroorzaakt wordt door de NAM vergoed om scheurvorming in muren en in plafonds en loszittend pleisterwerk. Experts op het uh, gebied van, van schade, aannemersbedrijven, ingenieursbedrijven... gaan al die uh, individuele mensen langs en er wordt ter plekken gekeken wat de schade is. En daar komt een voorstel uh, hoe het gerepareerd kan worden. En dat bedrag vergoeden wij aan de mensen. De politie in Arnhem heeft gistermiddag een man van 24 uit Deventer aangehouden... die met een gestolen Porsche was gecrashed. Aan de crash ging een wilde achtervolging vooraf...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 De vorige meting, in mei, waren er nog zes clubs met financiële problemen. Een jaar geleden waren dat er nog dertien. NAC, Dordrecht en Helmond Sport moeten snel hun financiën op orde brengen van de Voetbalbond. Dan het weer nog vanavond droog en opklaringen, vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomers warm, gemiddeld 25 graden. De loop van de middag kans op wat buien. De rest van de week is het minder warm.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons panel Schuld en Boete. Maar eerst cultuur. Taak, herberta, zaakte eer. Herberta stond in een halp geöffnet een en zei hem onbeweekt aan, als kamen ze ongelegen. Dan spietste eer die lippen en nikte kurz. Taak, Maarten, eer zwinkerte een nerveuzer tiek. Anton de Goede. <lacht> Ja, we gaan vragen, Tessel, of je Duits uh, ermee er doorkomt. Nee, dat ga, daar gaat het niet om. Oké, okay, daar gaat het niet door. Wij hoorden een fragment uit een, uh, een, een, een, een boek... dat op de Duitse boekenmarkt is verschenen. En de kenners, de liefhebbers, die herkennen natuurlijk al... Uh, directeur Bertha. Uh, Gert Boesen is de vertaler van het eerste deel... van het bureau van J.J. Voskuil, het omvangrijke boek verschenen in de jaren negentig, van J. J. Voskuil over het kantoorleven... dat in Nederland enorm succesvol was. En we hebben even de vertaler aan de telefoon, Gert Boessen. Goedemiddag. Hallo? Ja, hallo. Hoort u mij? Ja, ik hoor u goed. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, wat vond u van de vertaling van, van Tesselblok, voorgelezen... Uh, uitstekend. Uitstekend, ja. Uitstekend, ja. Maar u bent een heel bescheiden man natuurlijk ook. Maar waarmee niet gezegd is dat het niet goed voorgelezen was. Um, ja, we bellen u even op. Het bureau in het Duits. Fantastisch dat het, uh, dat het nu verschenen is. We hebben het over het eerste deel, nietwaar? Ja, dat klopt. dat klopt. Je zou ook kunnen zeggen, er was hier iemand op de redactie... die gelijk weer uh, de sombere kant in zag... die zei van, waarom eigenlijk nu pas na 16 jaar? Ja, oh nou ja, dat is een uh, lang, triest verhaal... Dus, uh, het begon, uh, ja, de jaren negentig. Uh, nou, ik zat toen uh, een maand in de vertalingswijze in Amsterdam. En ik had een afspraak met een auteur die ik uh, zat te vertalen... de freud Han uh, Israels. En, uh, nou ja, in de, in, de, in de loop van ons gesprek vertelde Han... heel enthousiast over een roman die hij net aan het lezen was... en uh, waarvan hij dacht uh, dat het mij ook wel zou, zou bevallen. En dat was uh, het bureau van Jeheu Foskel. Ik heb het toen uitgeleend en we uh, begonnen terug op mijn kamer in de Van Breestraat in Amsterdam. Ik ben begonnen te lezen en ik had uh, nauwelijks de eerste pagina gelezen... en toen wist ik ook al dat ik de resterende 4999 pagina's... van het zevendelige werk uh, ook nog uh, zou gaan lezen. Maar ja, toen heb ik besloten uh, om... Uh, want ik vond het zo'n fantastische roman uh, om er een uh, Duitse uitgever voor te zoeken... Uh, maar dat bleek niet uh, mee te vallen. Dus, uh, nou, dat wou, wou natuurlijk niemand aan omdat het zo'n uh, gigantisch project was. En, uh, ja, en bovendien was het toch, zo, toch een beetje zo dat, uh, dat uh, de uitgevers uh, dachten van uh, nou ja, dat zou het niet zijn, dat is niet herkenbaar. Voor een, voor een Duitse lezer, wat er allemaal gebeurt in dit rare bureau van die, uh, die Maarten Koning. Ja, dat uh... bureau. Uh, ja, Maarten Koning is het alter ego van Voskuil. Uh, u bent eminent vertaler met de staat van dienst. U heeft Willem Elschot vertaald, Karel van het Reven. En ook die Han Israels, die u net noemt, freud -kenner. Dus ook non-fictie heeft u in het Duits vertaald. Die uitgevers wouden er niet aan. Hoewel ik ook las dat in de Frankfurter Allgemeine... bij het overlijden van Voskuil, dat was in 2008... er gezegd werd dat hij Nobelprijswaardig was. Uh, ja, dat was, heel, dat was heel raar. Dus ik heb uh, van alles geprobeerd om... Uh... Om uh, ja, een beetje de, de, uh, de aandacht te vestigen op uh, het bureau en J vosker hier in Duitsland. Dus ik heb uh, nou, ik ben met een, met een leesrapport rondgelopen en toen op een dacht ik zo van nou ja waarom dat je dit leesrapport niet gewoon in de krant, dus heb ik uh, nou een aantal uh, redacties benaderd. En het bleek helemaal geen probleem te zijn om uh, zelfs in de kwaliteitskranten een stuk te sleten over een uh, roman die uh, in het Duits nog helemaal niet bestond, maar die, ja, die, die uh, toch zo'n uh, hype uh, losgemaakt had in uh, Nederland. Dus ja. uh, het Feuilleton sprong erop uh, en onder andere ook uh, de Frankfurter Allgemeine. Maar meneer Boese, u schetst nu een beeld van iemand... die ongeveer 16 jaar geleden een boek signaleert... waarvan hij denkt, dit moet vertaald worden. Ja. Die op eigen initiatief aan de gang gaat. Ja. En er vervolgens dus een jaar of 13 over doet... voordat hij een uitgever gevonden heeft. Het ja. is fantastisch eigenlijk, hè? En 113 jaar voordat dat allemaal vertaald is. <laughs> <laughs> Want u heeft nu één deel af, maar dat is nog maar een fractie hè, van het geheel. Uh. Nee, dat is ongeveer een zesde, denk ik. Ja. Dus uh, nou ja, ik heb uh, onder ons, ik heb het uh, tweede deel ook al vertaald. Want uh, er bestaan niet alleen uh, uh, verslaafde Fosco lezers maar er bestaat ook een uh, verslaafde Fosco vertaler ja. U zegt onder ons, dat is altijd een mooie uitdrukking als iets op de radio is. Um, maar heeft u daar wel of niet een uitgever voor? Uh, ik hoop uh, dat Beck uh, nou, het ook nog, uh, dat, uh, dat besluit neemt om ook nog een uh, tweede deel te maken. Want uh, nou ja, het was altijd zo, uh, uh, Ulrich Nolte, uh, de, de redacteur van dat bureau, uh, nou, hij, hij, is, uh, nou, hij, is, hij is inmiddels een grote fan van, van, van de roman. Maar ja, hij, hij moet natuurlijk het boek ook verkopen. En uh, nou en het was dus afgesproken, nou we beginnen met deel 1. En, uh, nou, en als, het, uh, als het als het uh, lood in, in, uh, op de plan blijft uh, liggen, dan, uh, nou, dan, gaan, we, dan gaan, we, gaan we niet mee door. Maar als het een beetje redelijk verkoopt, uh, nou dan zullen we er toch serieus over om het uh, om de hele serie af te maken. En uh, nou ja, in, inmiddels ziet het er zo uit. Dus het is nu uh, ongeveer één maand in de boekhandel uh, en de reacties zijn over het algemeen heel erg positief. Uh, uh, uh, nou, er zijn wel één of twee uh, nou, wat negatieve recensies geweest. Uh, maar dat is, het bleek dezelfde reacties uh, uh, uit te lokken dan, uh, dan toen de tijd in Nederland. Ja, en het verstikkende kantoorleven in Duitsland is misschien even verstikkend als dat het in Nederland is. Ja, precies. Dat is allemaal heel herkenbaar. Dus uh, was nu in het weekend was er een, uh, was er een uh, recensie in een van de, van de kranten hier in Duitsland... En de recensente schreef, nou elke zin is een feeste En dat uh, mm -hmm. kan ik echt niet alleen maar onderstrepen. Want uh, nou, ik ben zelf uh, sociale wetenschapper. Ik heb op een soortgelijk instituut uh, gezeten in, hier in Dortmund. Uh, Gelukkig waar dat u vertaler bent geworden dan. Uh, nou, dat heb ik uh, altijd gedaan. maar van, van het literaire vertalen kun je niet leven, althans niet in uh, Duitsland. Dus je moet wel een. Uh, er moet wel brood op de plank. Dus je moet wel een... Uh, u zat dan, eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje dus. Uh, precies. Yeah. <laughs> ja. Oké. Okay. Nee, en het was heel, heel herkenbaar. En uh, nou, ik had toen het gelukt dat ik uh, net die tijd toen de toen de Het bureaureeks uh, verscheen in Nederland, was ik gedetacheerd uh, uh, uh, aan het ITS in Nijmegen, ook een sociaal-wetenschappelijk Institu instituut, uh, het partnerinstituut van ons instituut in Dortmund. En uh, nou, en daar liepen natuurlijk een, een, een, een hoop uh, foskelfans rond. En daar hadden we het heel vaak over het bureau, over Maarten Koning... en over Bart Asjes, Ad Müller enzovoort. Dus de personages uit het bureau. En het rare was dat... Nou, als ik het bureau las... Nou, dan had ik niet mijn, mijn, mijn Nederlandse collega's voor het oog. Maar er waren dan altijd de Duitse collega's. Dus dacht ik zo van, nou ja, dat is natuurlijk ook herkenbaar ja. in Duitsland. Hoe universeel kan een, kan een Nederlandse titel... Zijn. Uh, Gert Boeser, ontzettend bedankt voor, voor, de, voor deze toelichting. En vooral voor het feit dat Voskuil de wereld rondgaat, in ieder geval in het Duits-taalgebied. Hartelijk dank. Graag gedaan. En Anton ook bedankt. En een en... heel klein vraagje nog aan, aan, aan nou, Anton. Her. Heel kort. Ja. Uh, denk je niet dat, dat ook in het Frans vertaald moet worden? Want die kent ook een enorme bureaucratische cultuur, dat moet daar ook aanslaan. Ja, nou, misschien moeten we dat aan Gert Boeser nog even vragen. Bent u er nog? Ik ben er nog. Ja. Maar, maar ik heb de vraag niet verstaan. Oh, nou, de vraag ging van of het ook een Franse titel zou moeten worden... Eh, omdat de bureaucratie daar ook zo enorm is. Uh, nou, ik denk dat het, uh, dat het overal, in de, uh, nou, althans in de westerse wereld, zou werken. Maar nou ja, mijn, mijn Britse collega Paul Vincent Elsroot vertelt We gaan nu niet heel Europa door, laten we We maken er geen bureau van, okay. van dit vraaggesprek. <lacht> ja, okay. Hartelijk bedankt en veel succes. En wij boven. gaan gauw verder met ons panel Schuld en Boete. Daarvoor zitten hier vandaag in de studio ook allemaal terug... van een zonnige vakantie, hoop ik. De twee strafrechtadvocaten, Ines <lacht> Wesky... En Marnix van der Werf en Partij van de Arbeid, Kamerlid en oud-rechter Jeroen Rekoer. Ja Jeroen, je bent voor spreekrecht uh, voor het slachtoffer. Je hebt de zaak Halman uh, gevolgd, dat is de broer die zijn eigen broer, een prof-hongballer uh, in Amerika, doodgestoken heeft met een mes in zijn nek. Uh, de familie heeft heel veel tijd gekregen in de rechtszaak om, uh, om haar verhaal uh, te doen. Het OM heeft uiteindelijk vrijspraak geëist, wegens uh, ontoerekeningsvatbaarheid. Um, heeft dat meegespeeld in de eis van het OM om hem vrij te spreken? Het verhaal van de familie. Want de manier waarop zij de ruimte kregen dat leek ons vrij ongehoord en nieuw. Het is een bijzondere zaak... waar de ene broer de ander om het leven brengt. Evident dat de familie... een grote plaats in de strafvervolging inneemt en dat uh, daar goed naar geluisterd moet worden. Overigens niet alleen de familie... ook de deskundige. Want het is natuurlijk niet alleen mm -hmm. binnen de familie... een belangrijke zaak. Je moet natuurlijk ook wel ervan vergewissen... dat het niet nog een keer gebeurt. Want als dat gevaar er is... dan kan je niet zeggen... Uh, het was tragisch, het was op basis van een stoornis... en dus niet verwijtbaar... En dus gebeurt er niks. Je moet beveiligen en straffen. En het strafdeel, de rechter moet nog spreken... maar het lijkt terecht dat je zegt, ja, geen schuld, ook geen straf. Ines Wesky, het lijkt erop, ja. althans zo kwam het over... daarom maar eens even hier ter verduidelijking graag het verhaal van jullie... dat er gewoon een volledige vrijspraak werd gevraagd... dus ook geen... Behandeling. Uh, behandeling, dus niet van dat het niet nog een keer gebeurt. Volledige vrijspraak. Het is een moment geweest en hij moet zich vrijwillig laten behandelen... om te voorkomen dat zo'n moment zich misschien ooit nog eens voordoet. Het is toch moeilijk te begrijpen. Ja, of een ontslag van rechtsvervolging, hè, dat kan. Je kan volledig maar zijn... en tegelijkertijd niet behandelbaar... En waar hier gesproken over wordt... dat is de vraag in hoeverre familie invloed heeft. En nu kan ik niet, uh, laat ik zeggen, heel specifiek ingaan op een zaak... die ik op dit moment in dat kader in behandeling heb. Omdat ik juist... Probeer om dat geheel in stilte te doen. Maar het kan inderdaad van groot belang zijn. Zeker binnen een familie extreem geweld. Maar ook extreme bijzondere omstandigheden. Die maken dat een rechter diep inzicht wil hebben. In hoe het kwam. Zeg maar, wat de voorafgaande traject is geweest. Maar ook hoe de familie dat verwerkt. En het kan dus gebeuren dat zo'n familie. Kinderen zelfs van een ouder die de ander ouder heeft omgebracht. En die in diepe rouw diep is voor in feite het verlies en de angst voor het verlies van beide ouders mm -hmm. staan. En met andere woorden, er kunnen zich situaties voordoen waarin dit alles ter zitting besproken wordt. In alle begrip, in alle inzicht. Ja, maar wat ons dan verder opviel, is dat er dus verder niks lijkt te gebeuren qua behandeling. Ja. Terwijl het gebeurd is, maar niks. In een aanval in een bui van psychose. En wie zegt dat dat niet terug kan komen? Ja, dat is moeilijk. Dat is een een maatschappelijke vraag en in de rechtszaal gaat de juridische vraag daar altijd aan vooraf. Als iemand volledig ontoerekenisvatbaar is, geen enkel inzicht heeft in wat hij op dat moment doet... dan kun je niet anders dan hem vrij spreken. En als je iemand spreekt, kun je hem ook niet verplichten tot, tot allerlei andere zaken. Is dat inderdaad dat mensen sorry, vaak dan zeggen... ach, ik heb dit gedaan in een vlaag van verstandsverwijstering. Is dat het letterlijk? Ja, er was... Wat mensen zeggen is natuurlijk niet doorslaggevend. Nee, maar ik bedoel, omdat dat is een gevleugelde uitdrukking... Ja. waarbij je je dit voor moet stellen. Iets wat zo los en volkomen op zichzelf staat... dat je dat iemand niet na mag dragen en ook niet ervan uit mag gaan... dat het zich nog eens voordoet. Ja, dat is het. En uh, de rechtbank maakt gebruik van deskundigen om dat vast te stellen. Dat komt maar heel weinig voor. Er is een, een schaal van toerekeningsvatbaarheid. Een, een normaal mens is volledig toerekeningsvatbaar, volledig verantwoordelijk voor zijn daden. Daaronder heb je allerlei categorieën. En de allerlaagste is dat je helemaal niets beseft van wat je op dat moment hebt gedaan. En dan is, is de stand van het recht zo, en dat is ook terecht, denk ik. Als je, als je dat niet beseft, dan kun je er ook niet voor gestraft worden. Maar zit er dan onmiddellijk aan vast dat je dan ook niet behandelbaar bent? Nee, er zijn, uh, er zijn gevallen van psychiatrische patiënten die kunnen worden gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische inrichting voor een bepaalde periode. Maar daar valt deze niet in. Hm. Dat nee, het kennelijk, een eenmalige stoornis. Ja, Men ja, heeft dat geanalyseerd. Natuurlijk. Men heeft dat kennelijk met hele specifieke rond die daad, rond de persoon met name te identificeren omstandigheden in verband ge gebracht. Kennelijk een psychose die daarbij een rol speelt. Er zal ongetwijfeld gesproken zijn over allerlei medicatie en dergelijke. Dus vandaar dat ik ook vermoed dat in dat kader die familie daarbij betrokken is. Maar je, je kan hebben, hier een, een, mooi het een, verschil zien tussen een, een straf en een maatregel. Een straf volgt omdat iets te verwijten ja. is. Mm -hmm. Nou is hier kennelijk het geval, moet moeten we nog zien. Mm -hmm. deze jongen valt niks te verwijten. Hij, heeft, hij was knettergek. Zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Een maatregel kan de rechter ook opleggen. Dat heeft niks met de verwijtbaar te maken, dit met beveiliging te maken. Als ja, je zegt, nou, je bent wel eens knettergek op dat moment, maar we zijn ook nog bang dat het nog een keer gaat gebeuren, dan kan je een maatregel opleggen. TBS of psychiatrische ja. ziekenhuis. En dat zijn twee elementen waarvan je zegt... aan de ene kant straffen, aan de andere kant beveiligen we de samenleving. Dat zijn ja. losse elementen. En daar moet je allebei goed naar kijken. Er is trouwens een verkiezingsprogramma. U weet, de verkiezingen komen eraan. Nee, dat stelt me <laughs> En er is een verkiezingsprogramma van een partij... die meent dat TBS, de maatregel die kan worden opgelegd... om iemand te behandelen, om iemand niet van het ene op het andere moment... weer op de stoep te doen verschijnen, om dat af te schaffen begint het met een P. <laughs> ja. Het begint met een P, maar gelijksoortige punten... zijn wel te herkennen in sommige andere programma's. Ja. Laten we daar even op doorgaan, op de verkiezingen. Oh. Zo, uh, uh, eerst eventjes aan, aan, aan Jeroen Recoeur, want kamerlid. En we hebben het hier uh, heel veel gehad over alle ballonnetjes, proefballonnetjes... of echte ballonnetjes van uh, uh, Duo TV en Dikker... Uh, um, ja, Opstelte. Oh. Op oh. uh, bijna. Um, <laughs> nu, het is, geen, het is niet echt een tot campagneverkiezingsitem ineens, veiligheidsvraagstukken. Ik heb er tot nu toe niet echt heel veel over gehoord. Nee, nou ja, met regelmaat komt er in de krant een onderwerp... Hè, hoe we de koffieshops moeten, moeten behandelen bijvoorbeeld als een onderwerp. Um, Jullie willen een wietwet? Wij willen een, een, een wietwet en het normaliseren. Ja. willen we al heel lang overigens. En we hebben nu ja. weer een nieuw plan uh, erin gezet. Uh, zo zijn er voortdurend wel actuele onderwerpen. Maar het, de, de verkiezingen gaan niet beslist worden op justitieonderwerpen. Nee, niet over dat klopt. veiligheid. Jammer genoeg. En niet over, over rechtsstaatelijkheid. Ja, dat vraag, maar jammer genoeg, want het, je loopt op mijn vragen vooruit. Waarom eigenlijk niet? Omdat het wezenlijk is voor, een, voor, een, voor het goed leven in Nederland... is dat je een veilig Nederland hebt, maar ook een ja. Nederland... Waarin, waarin de overheid zich gewoon netjes aan de regels houdt. En in die zin veilig. Ja, ja. Maar dan is het toch goed als de politiek zich daarmee bezig houdt... en dat het een thema is in de verkiezingen. Ja, maar, maar wees niet bang... Ik hou me daar wel mee bezig, nee, dat is mijn specialiteit. Dat het, geen thema is. Het, is de, het is de pers die iets in thema maakt. Misschien de burger achter de pers wel, die bepaald nieuws wil horen. Maar en Nix, er is nu economie-domina. Uh, Marnix van der Werf, um, was je blij uh, dat uh, het kabinet viel... en dat er verkiezingen kwamen, omdat je dacht... nou, is in elk geval een aantal maatregelen waar ik als strafrechtadvocaat... helemaal niet blij mee was dat die genomen zijn of aan zaten te komen... dat dat misschien voorlopig van de baan is? Kan je zo even één of twee dingen doen waarvan je een zucht van verlichting slaakte? Mm. Nou, die, die zucht die stok dan wel halverwege, want er komt natuurlijk weer een nieuwe regering. Absoluut. En het, het klimaat is zo dat je met dit soort maatregelen moet blijven komen... om de stemmers tevreden te houden. Mm. En dat, dus dan, dan heb je het over nu... populistische maatregelen, ja. korte termijn, en niet juridisch een beetje doordacht. Ik denk niet dat er nu een grote ommezwaai komt uh, mm. in de zin van een uh, fatsoenlijk en redelijk uh, wetgevingsprogramma. Maar bijvoorbeeld die zoiets die... als uh, wat behoorlijk cycling, klinkt, maar wat heel erg wezenlijk is, namelijk de toegankelijkheidsregel tot het recht, ja. Griffierecht. het verhogen daarvan, het dramatisch verhogen daarvan, je bent er helemaal niet gerust op dat dat van tafel is. Nee, dat ze, nee, daar ben ik niet gerust op. Nee. Ines, Ines, jij ja? zit in een, in een commissie, Ger en die keek daar enorm van op dat die bestond, die de rechtsstatelijkheid van verkiezingsprogramma's bekijkt. Die bestaat blijkbaar. Ja, die commissie. Voor Anders, het eerst. Voor oh, het eerst. Oh, ja? Ja, op, verzoek, ja, op verzoek van de orde van advocaten, maar ook van de notarissen en van de gerechtsdeurwaardes is een commissie in het leven nee. geroepen. Om, ik zou zeggen, analoog aan het doorberekenen van programma's op basis van economische gevolgen. De, de, de, uh, de, de meneer, de, de, van, de, oh. ja, de van de... Ja, de rechtsstatelijkheid van dat wat er aan plannen is te herkennen... in de verkiezingsprogramma's. Dus puur wat schrijft men. Mm -hmm. He, wat zegt men en wat schrijft men aan w voorstellen. Word je er vrolijk van? Nou, laat ik zeggen, ik zal nu even op persoonlijke titel natuurlijk spreken. Dat mogen duidelijk zijn. Ik zit hier op dit moment weliswaar als deel van de commissie... maar ik spreek nu als, als persoon dan zou ik zeggen nee... Nee, ik word daar niet vrolijk van. Omschrijf toch nog eerst eventjes rechtsstatelijkheid. Ja, dat is moeilijk te omschrijven natuurlijk. Je zou zeggen, wat is, wat is rechtsstatelijkheid? Rechtsstatelijkheid heeft natuurlijk te maken met mensenrechten. Met de minimale eisen waar een maatschappij... maar waar vooral een bestuur en de rechterlijke macht aan zou moeten voldoen. Wetten aan moeten voldoen om die waarborgen voor de bescherming... rechtsbescherming, toegankelijkheid van de, Grondre de onafhankelijke dan aan? rechter, Grondrechten, denk je Grondrechten, exact. de nee, grondwet daart, ook, de grondwet, ja, precies. Ja. Ja. Maar vandaar wellicht dat het interessant is dat sommige partijen... in hun programma's hebben opgenomen maatregelen... die het zij te maken hebben met het instellen van een constitutioneel hof. En één partij die zegt dat ook. Er zou een constitutioneel hof moeten komen. Ik ben daar zelf ook een groot voorstander van. Zoals in Duitsland. Zoals in Duitsland, ja. zoals in vele landen. Maar terugkomend op die verkiezingsprogramma's... je zou kunnen zeggen dat er heel veel wordt gesteld... Ik zou bijna zeggen analoog is... En ik vind dat het altijd mooi weer moet zijn. Mm -hmm. uh, maar vervolgens is de vraag, wat is dat mooi weer? Voor wie mooi weer? En op welke wijze moet dan dat bereikt worden? En is dat uh, legitiem en, en logistiek mogelijk? En daar zitten vaak de grote verschillen tussen dat wat men preekt, om het maar zo met sommige partijen misschien te zeggen... en vervolgens wat er gezegd wordt dat er moet gaan gebeuren. En dat, daar zitten enorme verschillen ook er vaak tussen. zit een tussen. naast je, voel je je aangesproken? Zeg je, ja, nu je het zegt, zijn er toch al een paar passages... Is ook in het, mijn verkiezingsprogramma waar, di waar dit op van toepassing is? Uh, nee, ik, ik heb mijn verkiezingsprogramma nageplozen op <laughs> rechtsstaatelijkheid. Dat had wat meer uh, ingemogen, maar goed, dat is mijn oh, kindje. Dat toch, dat toch wel. Dat uh, toch wel. Uh, maar wat er staat, klopt wel. Nee, ik, ik heb meer een advies aan mevrouw Wesky om ook mee te nemen... wat er daadwerkelijk is gebeurd de afgelopen jaren. Nee, we kijken naar de, de, de verkiezings. Oh, daar, daar, ja, daar ik, kan ik een, een de Prins mee voor ja, ja, Maar, er is maar gaat geen, het gaat nu er is om, wat die... is het programma ja. nu? Maar dat dus niet wel, maar... wat heeft men voor daden getoond in het verleden. Dat zou, dat zou prachtig op zich misschien ook zijn. En hoe was het? Nee, hoe wordt het? Wat, is de, wat zijn de plannen? Wat mm -hmm. komt ons tegemoet? Ja, maar je en ziet, dat wordt bekeken. Je, je ziet de grote gevaar uh, waar het rechtsstaat betreft... is een overheid die lak heeft aan ad, de, de rechter, aan adviseurs... die op bottenmacht doordendert. Dat is de afgelopen twee jaar gebeurd. Dat ja, zullen ze en niet schrijven in een verkiezingsprogramma. Nog... CDA, VVB, gaat... nou, als, als je goed leest, is daar uh, helaas kort, meer van hetzelfde het, het in te zien. Maar verbaast, verbaast mij juist dat er in, uh, niet in allemaal natuurlijk, die van u niet, maar in, uh, in sommige verkiezingsprogramma's, daar staan gewoon dingen in waarvan iedereen weet, en ook degene die ze opschrijft, dat ze juridisch helemaal niet kunnen. En zo wil bijvoorbeeld die partij die met een P begint... Zeg toch eens welke partij wil... het is, dat maakt helemaal niet uit. Er beginnen er nogal wat met een P. Precies. Een andere partij he? met ja. een P. De PVV die wil bijvoorbeeld uh, bij een groot deel van de misdrijven, bij verdenking daarvan... dat je verplicht in voorlopig hechtenis gaat. En dat je daarin zo lang mogelijk blijft totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Dat kan helemaal niet. He, dus de, het Je bedoelt, recht... er zijn gewoon wetten re... ja, de, het, het Europese of? Hof, uh, waar wij allemaal aan gebonden zijn... Uh, gaat een hele andere richting uit. Dat Hof zegt, voorlooprechtenis is uitzondering, is niet de regel... moet juist steeds minder toegepast worden. En Nederland krijgt ook regelmatig een tik op de vingers op dat onderwerp. En de PVV schrijft dan in het verkiezingsprogramma... nee, dat moet allemaal veel uitgebreider. Terwijl ze weten, want zo stom zijn ze natuurlijk ook niet... dat het gewoon helemaal niet kan. Ja. En dat vind ik oplichterij. Ja. Mm -hmm. maar, in de zes ja. even de grote lijnen van ja. de partijen waarvan je zou je kunnen voorstellen dat ze in hun kabinet komen. Zie je daar qua rechtsstatelijkheid een rode lijn? Ja, toch wel, wederom op persoonlijke titel. Maar die lijn is helaas vaak toch te zien. Even los van alle positieve voorstellen die er zeker ook wel zijn. Zelfs in die ene P-partij, want mm -hmm. ik ben uiteraard ook voor 140 kilometer liefst. En dieren <laughs> mo moeten zeker een als zelfstandige levende wezens worden beschouwd. Dat, dat, voorzien, dat meen moet je ik dan ook wel serieus. Ja, ja. ja, dat meen ik ook <laughs> wel. Um, maar als we het over rechtsstatelijkheid hebben, dan is er een lijn om bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de rechter aan te tasten. Via allerlei routes wordt dat eigenlijk uiteindelijk kennelijk bedoeld of zo gezegd. Maar zeg gewoon, noem dan eens welke, bij, bij welke partij, bij de VVD, uh, bij de PVV. Ook. Ook. Er, er wordt bijvoorbeeld bij de Christenunie. De Christenunie bij Christen oh. Christen wil bijvoorbeeld dat er allerlei opsporingsmateriaal gepubliceerd wordt, dus in het publieke domein komt, tenzij een soort omkering van de bewijslast, tenzij een opsporingsapparaat aangeeft waarom dat niet zou moeten gebeuren. Dat is op zich zorgwekkend. Hm. Uh, er wordt bijvoorbeeld uh, aangegeven, maar ja, goed, er zijn soms voorstellen... waarvan je ook niet eens kan, voorst kan bedenken wat daarmee bedoeld wordt. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld het CDA, die vindt dat, uh, dat er informeler recht moet worden gesproken. Het moet begrijpelijker, maar het moet ook... Informeler. Dus dan zeggen, denk ik meteen aan hemdsmouwen. Ik weet het niet in hemdsmouwen dat dat al. de rechtsvinding misschien uh, bevordert. Ik weet het niet. Er wordt veel ja. voorgesteld zonder dat dat ja. wordt toegelicht waar men dan op doelt. Uh, of om nog maar iets te noemen, wat heel veel voorkomt, dat is ik noem het maar onderhand het outsourcen van het opsporingsapparaat. Dus dan laat je het U uitbesteden over aan, van het uitbesteden aan medeburgers, aan boa's, aan personen die uh, de, ja binnen de bevolking die als een soort vigilante zou ik bijna kunnen zeggen kennelijk gespeeld, gespeend van schoning of ja. controle op de bevolking moet worden losgelaten. En wat ook heel duidelijk is, dat zie je dat voortdurend dat er een een soort vreemde afkeer bestaat... tegen wetten en regeltjes. Of het woord bureaucratie... als we dat hier weer noemen. He, daar, zou, daar zou nog een, een prachtige... Uh, fuiton aan kunnen worden gewijd. Maar waarin wordt aangegeven... alsof dat dus slecht is. En Jeroen? alsof dat dus de veiligheid... in gevaar Jeroen brengt. Jeroen Recoeur, als dit, dit eventjes... En nog een opzomming, maar dan echt. Laatste? Want ik wil Jeroen Recoeur ook nog even ja, de kans... Ja, zeker, geven heel referen. graag. Misschien kan ik zelfs nog iets noemen... van, van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Maar... Uh, bijvoorbeeld de PVV die zegt dan vervolgens... deze partij wenst namelijk de politie als heer en meester op straat. Maar, zoals ik al zeg, het is zeker niet alleen maar de PVV die dat meent. Uh, het is zelfs zo, begrijp ik, dat de Partij van de Arbeid... om dan inderdaad maar iets te noemen, uh, aangeeft, als ik het goed heb... dat de, de politie op straat meer moet verdienen dan het management... Uh, nou, dat dit, ik wil dat alle niet zo... de alle te krijgen van nee, hun het is, meerdere. Het is ook ja. even alleen maar een, een algemeen ja. idee. Het zijn onderkoer. maar kleine punten. Wat dit kan doen, denk je dat de politiek zijn oren daarna laat hangen. En aan de andere kant, wat Marlix van der Werf zei, kort hoor. Soms zijn dingen uh, echt alleen maar voor populisme opgeschreven. Gaan toch niet door omdat het gewoon niet kan, omdat het niet mag. Dus ja. maak je niet altijd veel ja, zorgen. Wat volgens mij de taak van de poop van de politiek is, is niet zeggen, iets mag niet. Want als politiek leg je een visie, hè? dan wil je de ideale toekomst. En, en als er een regel is die dat in de weg staat... dan moet je zorgen dat die regel aangepast wordt. Dus ik vind dat nooit het sterkste antwoord. Je moet uitleggen waarom de regel de regel is en waarom die goed is. Mm -hmm. En het geval van, bijvoorbeeld, van voorlopig hechtenis, dus als mensen vastzitten voordat ze veroordeeld zijn... Als je dat veel doet, betekent dat je veel onschuldige mensen vastzet. Dat is evident niet goed. En dat moet de politiek doen. Mensen moeten begrijpen waarom regels te zijn. En dan heb je meteen, het antwoord op mevrouw Wesky, eh, bureaucratie een vies woord. Het is een vies woord als die regels geen doel dienen. Je moet uitleggen wat het doel van de regels is en dan... Krijg je draagvlak? Als het niet. voor de verkiezingen ongetwijfeld met ons panel hier nog wat langer, als we iets meer tijd hebben, wat langer op doorpraten. Maar tot zover in ook wel heel erg bedankt. Ines Wesky, Jeroen Rekouer en Marnix van der Werf. Tim Overdijk, zometeen. Gaat u even Met een maandagmiddagraadseltje. Welke hoort niet in dit rijtje voor? Politici luizen karkarlakken. Eh, uh, kakkerlakken. Alle drie horen in het draaitje voor, want ze alle drie bij ons in het draaiboek. Te beginnen met de politiek, een discussie over de ouderenzorg... een item in de campagne gaan we over praten. Persvrijheid in Burma, de overheid heft de censuur op. Wat levert dat straks voor? Luis in de pels op. En de kakkerlakkenplaag in het teleur. De kakkerlak is een weerbarstig beest. We hebben straks een kenner die gaat zeggen dat de kakkerlak eigenlijk heel erg op de mens lijkt. Een gesprek waar ik naar uitkijk, naar de hoofdpunten van het nieuws. Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer praat donderdag met staatssecretaris Celstra over de langstudeerboete. De onderwijsspecialisten in de Kamer komen voor het debat terug van vakantie. Staatssecretaris is niet van plan de langstudeerboete per 1 september op te schorten. De meerderheid in de Kamer had daarom gevraagd.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 ANUB ah, verkeersinformatie. Er staan 12 files bij elkaar 40 kilometer. De meeste files staan bij Rotterdam. Wat opvalt is de lange file op de A15 vanuit Europoort, tussen Rozenburg en de Botdeck-tunnel 12 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tussen Eindhoven en Tilburg, tussen Den Bosch en Eindhoven, rijden minder treinen. De vertraging kan oplopen tot drie kwartier en dat komt door een kapot spoor.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 Goedemiddag. De ouderenzorg wordt te duur. Het is tijd om hard in te grijpen. In de AWBZ vindt minister Schippers van Volksgezondheid... Haagse reacties natuurlijk dat er iets moet gebeuren. Daar is iedereen het over eens. Maar wat en hoe? Dat vragen we ook aan hoogleraar Algemene Gezondheidszorg, Guus Schrijvers. Democratische babystapjes in het buitenland. Zoals persvrijheid in Birma. De overheid schaft de censuur af. En Somalië kiest een nieuwe president. Maar het is niet het volk dat naar de stembus gaat. Onze korrespondent. Haven hebben het verhaal. Ook in Nederland is de democratie in het gedrang. Letterlijk in het noorden van Limburg. Genoeg politieke partijen die meedingen naar een Tweede Kamerzetel. Maar niet genoeg ruimte op de houten verkiezingsborden voor die vele affiches. Hoe ze dat oplossen hoort er bij ons in het Radio 1-journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Eén jaar jeugddetentie en twee jaar jeugdtbs. Dat heeft het openbaar ministerie geëist tegen een 15-jarige jongen... voor de moord op een even oud meisje uit Arnhem. Trudy van Rijswijk volgt deze zaak. Trudy, hoe is het OM tot deze eis gekomen? Nou, ze zeggen uh, hij heeft al twee eerdere veroordelingen achter de rug. Jeugdzorg uh, let al op hem. En uh, de kans op herhaling is heel erg groot. Eigenlijk hadden ze liever een uh, nog uh, zwaardere straf geëist... Maar uh, het maximum wat je kunt eisen in, bij jeugdstraffen is 12 maanden, een jaar. En dat is het dus geworden. En dan die TBS, want zoals ik al zei, de kans op herhaling is groot. In een zaak die je toch nog even moet uitleggen voor mij. Nou, het was zo dat er twee dikke vriendinnen waren. Quincy en Polly. En uh, Polly had een vriend, Wesley. Met contacten, zegt men, in uh, de Chinese maffia. Nou, Polly en uh, Quincy krijgen ruzie... Vooral via Facebook, maar ook live op een feestje. En die krijgen zo'n ontzettende hekel aan elkaar dat uh, Polly wil dat Quincy doodgaat. En dat vraagt ze aan Wesley. En Wesley huurt uh, de jongen in die vandaag terecht stond. Die toen 14 jaar was. En die heeft uh, Quincy met messteken om het leven gebracht. En dat deed hij bij haar thuis in Arnhem. En de vader die merkte dat er wat aan de hand was in de gangen. En die is erop afgestormd en die heeft hij ook gestoken. Vandaar dat hij hier dus terecht staat voor moord met voorbedachte raden op Quincy. En uh, poging tot doodslag op uh, de vader. En wat het mede zo opmerkelijk maakte is dat de aanleiding van de spreekpartij... via een sociaal netwerk Facebook is ontstaan. Ja, via, via Facebook zou Quincy geroddeld hebben over Polly. Um, maar uh, er was nog meer aan de hand hoor. Uh, er is ook een feestje geweest bij een van de Poolcafé in Arnhem. Waarbij die twee ook laai in de ruzie hebben gehad. Maar eh, Polly eh, wilde dat Quincy ophield met geroddel en, eh, en wederzijds. En dat is de aanleiding geweest. Gewoon niks meer en niks minder dan een tienerruzie. Roddelen. En daar is deze zaak van gekomen. Het is eigenlijk ongelooflijk. Heeft deze verdachte zelf ook nog gesproken vandaag, Hij heeft heel weinig gezegd. En als hij wat zei, was het heel zachtjes, bijna niet te verstaan. Um, wat hij voornamelijk zei, was dat hij het niet meer wist als er iets gevraagd werd, of dat hij er geen antwoord op wilde geven. Het enige uh, wat wel concreet was, was uh, de moeder van Quincy en de vader... die hebben een slachtofferverklaring uh, uh, voorgelezen. En uh, nou, dat was een enorme huilpartij. En toen vroeg de rechter aan uh, de verdachte van, doet dit je iets? En toen zei hij, heel zachtjes, dat het hem speet. En dat is alles wat we van hem gehoord hebben. Maar je hebt het kunnen horen en dat is opmerkelijk... want de zaak is dus openbaar opmerkelijk... omdat het hier gaat om een minderjarige. Waarom hebben de kinderrechters hiertoe besloten... om mensen van buiten toe te laten? Nou, Ze hadden zich al bij de eerste zitting voorgenomen... dat, de, dat het een transparante zaak moest zijn. Want ze wilden toch vooral uh, ouders waarschuwen... Dat, dat er hele gekke dingen gebeuren kunnen met die sociale media. En uh, toen werd er bij zwaar gemaakt En toen hebben ze gezegd... goed, dan huren we twee deskundigen in. Een psycholoog en een psychiater. Nou, die zijn met een advies gekomen. En die zeiden allebei van, uh, je moet dat openbaar doen, inderdaad. Het is voor de jongen niet schadelijk, sterker nog. Uh, dan wordt hij zich heel erg bewust van het feit wat hij heeft gedaan. En dat maakt hem waarschijnlijk makkelijker te behandelen... dan wanneer je het achter gesloten deuren doet... en hij toch weer een beetje teruggetrokken kan zijn. En dus werd er vandaag gezegd, uh, openbaar. En dan zijn er buiten deze hoofdverdachte nog twee mensen in de zaak. Wanneer moeten zij voorkomen? Polly, die moet morgenochtend voorkomen. Haar advocaat heeft wel succes gehad in de poging om het besloten te laten zijn morgen. En dan hebben we nog Wesley, haar vriend, die dus uh, uh, de verdachte van vandaag ingehuurd heeft. En daarvan moet morgen beslist worden of het al dan niet openbaar is. Dus dat wordt weer spannend. Wordt vervolgd. Jullie van Rijswijk, dank wel. Birma maakt een einde aan censuur. In een verklaring op de website van het ministerie van Informatie... staat dat de censuur op alle publicaties wordt opgeheven. Correspondent Michel Maas, de geschiedenis van Birma een beetje kennen... kun je bijna een nou, ironische vraag als... wordt Burma een echte democratie toch niet onderdrukken? Nee, het zou er bijna op gaan lijken. Het, het, ja, het lijkt er ook echt wel een beetje op... want er waren al zoveel uh, verbeteringen op gang. Uh, de oppositie weer toegestaan. Uh, ze, mensen mogen demonstreren als er iets dwars zit. Dus deze uh, opheffing van de censuur die past daar eigenlijk helemaal in. En werd ook een beetje tijd. Want hij was eigenlijk al in oktober aangekondigd door de hoofdcensor. De baas van de censuur. Die zei van nou, als we echt een democratie worden... dan hoeven we die censuur niet meer te hebben. Dan schaffen we die af. Ze hebben er nog bijna een jaar over gedaan, maar ja, nu is het dan zover. En je zou inderdaad zeggen dat het begint een klein beetje op een uh, democratie te lijken nu. Want waarom hebben ze dan zo lang gewacht op toch ook een formele beslissing te moeten nemen, kennelijk, via de website van het ministerie van Informatie? Nou, ik denk dat ze even aan het idee hebben moeten wennen. Want in oktober kwamen het een beetje uit de lucht vallen. En iedereen had zoiets van, ja, ja, het zal wel als de sensor dat zegt. Uh, eerst maar zien en dan geloven. Maar de, het afgelopen jaar, ik heb met uh, lokale journalisten in Birma gesproken. En die zeiden dat ze echt voelden dat er een versoepeling aan de gang was. Dat het allemaal makkelijker werd. Ze konden bijna over alles schrijven wat ze wilden. Bijna. Er waren nog wel wat restricties. Er werd af en toe nog wel een, een stuk afgekeurd wat herschreven moest worden. Of wat toch echt. Te gevoelig lag, maar ze voelden heel duidelijk dat die uh, afschaffing van die censuur, die kwam steeds dichterbij. En ja, nu zijn ze een jaar verder en uh, het kan best zijn dat uh, de censor heeft gedacht van nou, nu weten ze wel ongeveer wat ze wel en niet kunnen schrijven. Uh, nu, uh, nu kunnen we het wel eens proberen. Want als de regering zelf spreekt van totale persvrijheid, wat betekent dat in de praktijk in een land als Burma? Nou, omdat het Birma is, durft eigenlijk niemand dat meteen te geloven. Dat, uh, dat is met alles wat er op dit moment gebeurt daar. Er is altijd meteen een beetje uh, sceptisch, een afwachtende houding van... Ja, ja, dat zeggen ze nou wel, het gebeurt nu wel, we hebben wel verkiezingen. Maar als de regering het wil, dan schaffen ze dat volgende week weer helemaal af. Dus iedereen uh, denkt en toch altijd nog een beetje negatief over, uh, over de overheid... En uh, de critici staan nu ook al klaar van zeggen... ja, de censuur wordt afgeschaft. Maar er zijn nog allerlei wetten die staan in het wetboek... die het mogelijk maken om journalisten op te pakken en op te sluiten... als ze iets schrijven wat de regering niet zint. Dan kunnen ze dat doen met een wet op uh, het verstoren van de, van de rust. Uh, uh, onrust creëren, dat soort wetten. Die zijn zo vaag, daar kun je iedereen op pakken. Dus journalisten die, die waarschuwen al dat... dat absolute vrijheid niet bestaat, dat ze toch altijd rekening moeten houden... met wat de regering eh, wil, wat de regering goed vindt. En dat betekent dat ze toch altijd een soort eh, zelfcensuur zich moeten opleggen... en eh, toch voorzichtig zullen blijven met wat ze schrijven. Neem niet weg dat we dan behalve vandaag die stap... de afschaffing van de censuur natuurlijk ook veel democratische hervormingen... hebben gezien in het recente verleden. Kun je daarmee stellen dat Burma op weg is naar wat we vanuit westerse ogen zien... als een normaal land? Ja, het gaat zeker de goede kant op. Dat, dat kun je niet ontkennen. Het, het land gaat open aan alle kanten. De, de buitenwereld wordt uitgenodigd. Je ziet ook een beetje hoe ze, hoe ze omgaan met, uh, met crisis in het land. Er, is, uh, er zijn die gewelddadigheden geweest in een deel van het land. En meteen werd dat in het nieuws gemeld. meteen uh, uh, ja, werd er ook uh, naar buiten toe werd er over gesproken, vrij openlijk. En dat was iets wat nog nooit eerder in Burma gebeurde. Maar aan de andere kant kun je niet ontkennen... ook dat het land nog steeds geregeerd wordt door militairen en ex-militairen. Die maken de dienst uit, die vormen het, het hele parlement bijna... afgezien van een klein groepje oppositieleden... die worden geleid door Aung San Suu Kyi, de Nobelprijswinnares. En verder de regering, die bestaat bijna voor 100% uit ex-militairen. Dus... Zolang dat niet verandert, uh, ja, hangt die doem van dat de regering morgen nog van gedachten kan veranderen, die hangt nog altijd boven Birma. En zie je dan als, als kenner van het land Birma toch ook kranten ontstaan of uh, andere media voor uitingen ontstaan die inderdaad gaan testen in hoeverre ze kunnen gaan straks met die verworven uh, persvrijheid? Oh, zeker. Dat, dat was het afgelopen jaar al heel duidelijk aan de gang. En dat, dat werd heel erg versterkt toen die tussentijdse verkiezingen waren. Toen uh, Aung San Suu Kyi mee mocht doen. En niet alleen dat. Uh, alle media mochten daarover berichten. En ze mochten zelfs haar foto op de voorpagina zetten. En dat was iets wat uh, nou ja, nog geen twee jaar geleden... meteen geleid zou hebben tot het sluiten van een krant... en tot het opsluiten van alle journalisten die daar werkten. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, dit, het, het, het, ga, het gaat wel goed... Zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Wat, uh. het, ga, het gaat goed, uh, Michel Maas. Het einde aan de censuur. De eerste stappen zijn gezet. Dank je wel. Straks neemt men in Noord-Limburg dat er 12 september... slechts acht partijen aan de verkiezingen meedoen. Of is er iets anders aan de hand? Kwart voor vijf. bijna Zwaan bij de Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dus de meeste files staan nu bij Rotterdam en Utrecht. Twee daarvan vallen op op de A15 vanuit Europoort. Daar is de weg weer vrijgegeven bij de Botbeck-tunnel. Er gebeurde daar een flink ongeluk met een vrachtwagen. Er staat nog wel 8 kilometer file. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Every time I see you It's just because you're blue You don't really need me The way that I need you Don't come on so blue You're like an old time We kennen deze zanger Scott McKenzie uit Amerika. En het vooral van de hippie-hit San Francisco. Hij overleed op 73-jarige leeftijd in Californië. Een ter herinnering aan hem zijn andere hit die er zojuist hoorde. Like an all time movie. Dankzij de hitte wordt de kans op natuurbranden groter. In Nederland hebben we daar, gelukkig, niet zo heel veel ervaring mee. Daarom trainen Nederlandse brandweer en politiediensten deze week in Australië... waar de experts op het gebied van de bestrijden van bosbranden werken. De vlammen laaien meters hoog op hier in Canberra, een wall of fire noemen ze dat in het Engels. Het is een brand van honderden meters breed, hectare groot en uh, het lijkt een enorme brand. Maar het is een oefening, in elkaar gezet door de lokale brandweer van Canberra voor de collega's uit Nederland. High ground 2. A seconde later, a seconde later. You're a crop. Roger that out to you. One, one, zero, group three. En aan ruimte geen gebrek hier in Australië. Voor die oefening wordt liefst 40 hectare in brand gestoken. 80 voetbalvelden. En volgens mij is dat enorm veel. Niet waar, Magreet Soer van de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland? Ja, het is echt onwaarschijnlijk om dit zo te zien dat er 40 hectare in brand wordt gestoken. Als vergelijking om te kunnen maken, op 1 april hadden we grote brand in Radio Kootwijk. Waarbij 80 hectare is afgebrand. Waarbij we man en macht uh, de brand aan het bestrijden zijn. En hier uh, wordt 40 hectare gecontroleerd uh, in brand gestoken. Margreet, jij bent met een aantal collega's in Australië om te kijken hoe de brand weer hier omgaat met de natuurbranden. Waarom komen jullie hier helemaal naartoe? We hebben gewoon te maken met een uh, gebied... ...op de Veluwe, waar natuurbranden voorkomen. En daar willen we gewoon goed op voorbereid zijn. Aan de ene kant, tijdens als er een incident is, dus als taak van de brandweer... ...om daar goed uh, op te acteren, dus goed onze branden te blussen. Maar aan de andere kant moet je ook kijken wat voor maatregelen kun je treffen... ...om uh, de burgers daarin mee te nemen of uh, camping-eigenaren, uh, natuurbeheerders... ...om dat goed te kunnen wegzetten met elkaar. En Australië en Amerika lopen voor op het gebied van natuurbrandonderzoek in heel de wereld. So, wat we willen, Facker, because of the, uh, the, where we are on the ridge here, a lot of the smoke will come up. Terwijl om mij heen enorme lappen gras en brand worden gestoken om nog meer vuur te maken, sta ik even bij Richard Woods. De Australië coördineert de trainingen. En hij legt me uit dat Australië veel ervaring heeft met enorm grote bosbranden. Nederland is natuurlijk maar een klein kikkerlandje. Maar de problemen hier zijn exact hetzelfde als in Australië. Hoe blus ik de brand? Hoe regel ik de veiligheid? En hoe regel ik die het liefst vooraf? Yes, you have a small country, but your problems are very similar. The problems of uh, wildfire management, the problems of uh, safety for the community are exactly the same that we have in Australia. So the message is something identical that can be transferred over. En terwijl Richard antwoord geeft, uh, komt het vuur deze kant op. We worden eigenlijk verblind door de rook. Dus we moeten even ergens anders gaan staan. Nou, we staan inmiddels op een iets veiliger plekje, eh, achter het vuur in ieder geval. Ik kijk naar de vlammen, naar de enorme rookwolken die meters hoog de lucht ingaan. En ik sta naast de meneer die nu even niets te doen heeft. Minon brandonderzoeker van de politieregio Noordoost-Gelderland. Eh, jij komt pas in actie als de brand voorbij is. En je bent hier omdat je wilt dat de politie en de brandweer beter leren samenwerken. Ja, dat is waar we als uh, sporenonderzoeker bij de technische recherche... ons grootste rendement ook uithalen om... Het feit dat je de ontstaansplaats hebt aangetroffen, de plek waar dat dan zou kunnen zijn, misschien wel een goed schoenspoor hebt aangetroffen. En uh, ik wil wel vooropstellen dat het erg belangrijk is dat die brandweer gewoon lekker voor ons uit blijft gaan en blijft blussen. Want dat blijft natuurlijk wel de hoofdtaak. En zo leren de diensten om beter samen te werken. De brandweer om de brand beter te blussen en om het veilig te houden in dat drukke Nederland als er een natuurbrand uitbreekt. En ook om rekening te houden met de politie. Zodat achteraf daders makkelijker kunnen worden opgespoord. Allemaal leerpunten voor straks in Nederland. Vanuit Australië. Een reportage was dat van Robert Portier. 9 voor 5, Gert Hiemstad. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maandagmiddag. Maar dit gesprekje kunnen we natuurlijk niet beginnen... zonder toch nog even terug te blikken op dat hete weekend. Ja, dat moeten we zeker doen. Het is natuurlijk bijzonder warm geweest. Uh, niet een record... Het is net niet gelukt om een, uh, om een uh, record uh, te vestigen. Maar het werd op twee dagen achter elkaar op veel plaatsen uh, 35 graden of meer. De hoogste temperaturen werden bereikt in L in Limburg. Dat ligt in midden-Limburg. En dat werd uh, zaterdag 35,5 en uh, gisteren zelfs 36,7. En dat is toch wel uh, bijzonder hoog. Kun je het echt merken, 36 of 35? Dat is toch altijd wel hartstikke warm. Je merkt het toch niet als mens? Nou, misschien uh, als je het echt puur op gevoel moet doen... zo'n graadverschil zou je niet, niet, niet merken, denk ik. Het is in beide gevallen bloedwarm. <lacht> ik zeg dat wel. Vandaag de temperaturen beduidend laag. Ja, echt een stuk lager. In, uh, op de Wadden is het zelfs maar een graad of twintig. Want daar zit een uh, behoorlijk pakket, pakket bewolking. Um, verder staat er een westenwind... waardoor uh, ja, lucht van zee wordt aangevoerd. In het oosten van het land is het nog wel behoorlijk warm... met zo'n uh, 27, 28 graden. Uh, dus ja, dat is, maar goed, dat is natuurlijk toch een stuk koeler uh, dan gisteren. Maar wat betekent dat voor de rest van de week, Gert? Nou, de rest van de week uh, ja, gaat het langzaam maar zeker wat koeler worden. Morgen hebben we ook nog een dag die redelijk vergelijkbaar is met vandaag qua temperatuur. In het oosten en zuidoosten zou het nog uh, zo'n 28 graden kunnen worden. Maar in het westen uh, wordt het uh, net iets boven de 20, denk ik. De kans op een bui is wel gr groter, uh, duidelijk groter dan vandaag. Uh, overigens zit er ook nu een enkele bui in Zuid-Limburg... Uh, maar morgen sowieso in uh, het oosten van het land kans op buien. In de loop van de dag, in het westen, zal het denk ik wel droog blijven. Wat ik me bedacht, Gert, is natuurlijk dat uh, met deze tropische dagen wellicht wel een hele nieuwe impact heeft op de zomer die toch in onze herinnering heel belabberd was begonnen. Ja, het is bekend dat mensen vooral de extreme goed onthouden. Dus euh, nou ja, een extreem weekend hebben we toch eigenlijk wel gehad. Dus dat zal, zeker de, de, de, ja, dat zal zeker het gevoel over de afgelopen zomer... of hij is natuurlijk nog niet voorbij, maar goed. We hebben nog een paar weken te gaan, maar het zal toch wel een beetje kleuren... Ja, naar de positieve kant. Positief, want het was lekker heet, maar uitstekend heet. Gerard Hiemstra, dankjewel.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 I'm your anti hero. The chances that I've blown. The love I could have known. Can't do this to you.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 That I've blown the love I could have known. I can't do this to you, and as we go to this brave new world. To run. After all I've done -hero. Na vijf uur gesprekken over een gewenst verbod op de zandmotor in het Westland. En de eerste resultaten van dat andere zandmotortje op Mars. Dat hebben ze daar al bij elkaar geschoten. We gaan het horen Na vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja. 20 edities en dit is mijn 20e keer. Ik ben alle keer ja, ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, ben je al ja. zo oud? Ja, ja, ja, ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dat is eigenlijk een heel duur videospelletje. Hè? Vol spanning zit ik nu naar die beeldschermen te kijken. Het is net een hele kleine vlieg. Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Office Plus is ook geschikt voor het gebruik van eigen servers, want u ontvangt 8 vaste IP-adressen. Kijk op zigozakelijk.nl of bel 0800 0620. Dit is Radio 1.